Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt morgen bijeen... na de Russische raketaanval van vanochtend op Oekraïnse steden. Dat gebeurt op verzoek van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ecuador... Slovenië en de Verenigde Staten. Het dodental na de aanval is opgelopen tot 36. Rusland vuurde op klaarlichte dag 38 raketten af... richting meerdere Oekraïnse steden. Correspondent Christian Pauwe sprak met een arts... in de buurt van het kinderziekenhuis dat is geraakt. Ik heb een kinderarts gesproken die werkt in een instituut... eigenlijk naast dat gedeeltelijk verwoeste kinderziekenhuis... wat we net zagen. Ook uh, die kliniek van deze kinderarts is beschadigd geraakt. En uh, ja, hij vertelde mij eigenlijk dat ze de acute operaties nog net hebben af kunnen afronden... en daarna de kinderen hebben moeten evacueren naar een andere locatie. In Rotterdam is een baby overleden die in een auto werd gevonden. Hulpdiensten kregen rond vijf uur een melding. Ze sloegen de ruit in en vonden de baby daar in een zorgwekkende toestand. Reanimatie lukte niet meer. De politie hield ter plaatse een man aan. Het is nog niet duidelijk of de baby in de auto was achtergelaten. De vuurtoren van Kijkduin is weer terug op zijn oude plek. De vuurtoren moest tijdelijk weg vanwege een grote renovatie van de bouwplaats. Maar nu die bijna klaar is, kon hij weer terug. De vuurtoren is een jaar of zeven weg geweest. En we zijn gewend om een colaatje of een chocoladereep uit de automaat te halen, maar in de VS kun je nu ook kogels uit een automaat halen. Het ding ziet er een beetje uit als een geldautomaat deze Amerikaanse tv-verslaggever legt uit hoe het werkt. In the same place you buy your groceries, you can also buy ammunition for a gun. It's as simple as this. Choose your ammo and scan your ID. Next, customers will use the AI facial recognition to verify they're the person they claim to be. Ja, je moet dus je Idee's kennen en daarna controleert hij of je het echt bent, dan krijg je de kogels mee. In Amerika is al lang discussie over vuurwapenbezit. De Amerikaanse president Biden wil daar strengere regels voor, maar hij heeft te maken met weerstand van de Republikeinen en de grote wapenlobby. Dan nog het weer. In de loop van de avond wordt het steeds bewolkter, maar morgen wordt het een echt zomerse dag. Droog, zon en 24 tot 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het volgende nummer is van Maanvlinder. Uh, wij zijn een kerstverse Nederlandstalige metalband uit Brabant. We maken een mix van moderne metal met allerlei invloeden zoals symfonische metal, doom metal en metalcore. Maar bijvoorbeeld ook Zeros en 90's rock. Op dit moment zijn we nog maar met z'n tweeën. Maar het is wel de bedoeling dat we gaan doorgroeien naar een volwaardige band. Nou, zover is het allemaal nog niet. Inmiddels hebben we wel onze tweede single uitgebracht. En die ga je nu horen. Dit is Maanvlinder met... Je eigen koers...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 Uh, de extreme underground metal scene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. En de opkomende internationale metal scene. Maar jullie ook wekelijks op het hoogte worden gehouden dankzij het metal News en de concertagenda. En vanavond is er weer tijd voor een van Play Loud's nieuwste aanbiedsten. Het inmiddels maandelijks terugkerende programma speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuw opkomende als oudgediende acts die ons mooie metal landje rijk is. En dit eerste uur hoor je een grote selectie opkomende bands. Maar ook straks in het tweede uur ga ik daarmee verder met ook een aantal meest Succesvolle, al doorgebroken acts. De vaste luisteraar van Play It Loud weet het inmiddels al lang... dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. ...tevens single van de maand, dat kwam van Maanvlinder. Raymond, onwijs bedankt voor jouw inzending. Maanvlinder is deze maand dus de single van de maand. Wil jij ook een audioberichtje namens jouw band insturen... ...en heb je net een nieuwe single uit? Laat het me weten via de Facebookpagina It Loud at ZFM Zandvoort. En wie weet wordt jouw single ook wel een single van de maand. Door naar weer een lekkere portie metalcore van de mannen van Reaching As We Fall... ...dat sinds hun oprichting in 2020 genre-buigende melodieuze hardcore metalcore maakt... De band probeert zo divers mogelijk te zijn... door veel elementen waar ze van houden in hun muziek te brengen... zoals synthwave en lo-fi hip-hop. Ze omschrijven de algehele sfeer in sommige opzichten als enigszins uniek... en schromen niet om allerlei genres te gebruiken om het eigen te maken. Omdat hun instrumentale nummers boeiend en episch zijn... zijn de teksten erg soulvol. Reaching As We Fall spreekt over psychische aandoeningen... en worstelt door het leven op persoonlijk niveau... en probeert mensen te laten weten dat ze niet de enige zijn. We zeggen altijd dat we allemaal rijken terwijl we vallen... ...omdat het niet alleen ons verhaal is, het zijn al onze verhalen. Dit is een band bestaande uit mensen die niet geketend zijn... ...en echte, oprechte verhalen zullen schreeuwen... ...ondersteund door emotionele en keiharde muziek. Op 7 juni bracht de band hun nieuwe single The Void uit... ...dat een samenwerking bevat van Josh Munke van Sugar Spine. En deze hoor je vanavond bij de vierde uitzending van Play It Dutch Fury. hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Progressieve black metal van Meslam Thea had ook perfect in Ben's underground programma gepast. Maar uiteraard geef ik ook graag gehoor aan allerlei stijlen metal in mijn eigen programma's. We worden de eveneens Nederlandstalige laatste single Besef komt in vlagen. Dat van de onlangs uitgebrachte split-album Nihil ziet Omnia komt. Samen met het eveneens Nederlandse black metal project The Color of Rain. Waarvan ik hun laatste single And The Abyss Stared Back vorige maand nog had gedraaid. Meslam Thea is het deels Nederlands, deels Belgisch project van muzikale alleskunner Floris Veldhuis. Die de black metal fans ook kunnen kennen van onder andere Asgrauw, Zagenland en Schavot. De band maakt sinds hun oprichting in 1998... een geweldige mix van melancholische, progressieve... en experimentele black metal. En heeft sindsdien vier volledige albums en vier splits uitgebracht. Door naar wat dansbaars dankzij de op Groove gebaseerde rockmuziek van Radican. De band bestaat uit ervaren muzikanten... die over de hele wereld shows hebben gespeeld... en hanteert een hele eigen benadering van songwriting... en onderzoekt thema's als de dood, onthechting en het bakken... van chocoladetaarten. Ondanks dat ze de afgelopen tijd vele shows hebben gespeeld, heeft de band toch de tijd gevonden om aan hun eerste langspeler te werken. Dat deze zomer zal verschijnen en daarvan verscheen op 4 juni alweer hun tweede en nieuwste single, inclusief video Neil dit. Die volgt na hun eerste vlammende single, Am I Really? Die zeer succesvol werd ontvangen. Het energieke Nailed dit zal het ook zeker goed gaan doen. Luister maar naar deze nieuwe single van Radican. U alleen hier op ZFM Zandvoort. Een van de stijlen die het goed doet in ons landje naast symfonische metal en black metal is death metal. En daar draagt het Rotterdamse Barrett ook zeker een steentje aan bij. Worden ze net met hun nieuwste single Void... dat op 31 mei werd gelanceerd, inclusief videoclip. Barrett brengt een ode aan oldschool death metal... maar dan met een eigentijdse inslag. Bands als Suffocation, Revocation en Decapitated... zijn grote invloeden op het geluid. De band dat in 2007 werd opgericht door gitarist Steve... bestond langere tijd onder de naam Tractor. Maar met de komst van Erik Jan de Waard op bas, Robbe V op drums... en Joel Sta op zang in 2013... Het hele geluid. Vanaf dat moment besloot de band verder te gaan onder een andere naam... die beter bij de veranderende muziekstijl paste. Barry was toen geboren. In 2017 werd de waard vervangen door Mark Wormmeester alias Worm... en bereikte de band zijn huidige line-up. Na het uitbrengen van verschillende demo's door de jaren heen... verscheen op 14 februari 2021 hun debuutalbum Oculus Rots op Brutal Mind Records. Het wachten is op een nieuw materiaal van de band, dus houd ze in de gaten... Dankzij een kennis van mij, Ralph Mengs, die ik al een tijdje ken, eh, kwam ik in contact met Reinier Jansen, de nieuwe drummer van de dark rock en doom metal band Elysium uit Zoetermeer. Ralph vertelde me dat ze al een tijdje aan de weg timmeren en graag wat meer bekendheid willen in Nederland. En op 20 juni bracht Elysium hun prachtige nieuwe single Losing Light uit van hun aankomende nieuwe album met dezelfde naam dat in de herfst van dit jaar zal verschijnen. De band zal maandag 23 september te gast zijn bij Play It Loud Live en een die... Komen dus uh, vertellen over een nieuwe album en de singles. En je gaat nu luisteren naar. Dus hier met Losing Light. up to morning sight For I know your presence won't last forever Your shade in the twilight We're burning up inside We are losing light The sun goes down I know it's time to let you go sun goes down, I know it's time to let you go, don't want you to leave me. ...draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. In de afgelopen maanden liet de nieuwe death metal band Moziek. een vijfkoppige hydra uit Nederland... gevormd door leden van Viatora, Shade of Hatred... en Nachtval heel wat teasers zien van hun aankomende debuut-epie Admonitions. Door groove, melodie en beukende riffs te combineren... laat de band hun eigen draai aan death metal op de wereld los. Op 13 juni was het wachten eindelijk voorbij. De band schreef het volgen op Instagram. De tijd voor de oogst is aangebroken. Met trots presenteren wij Harvester... de eerste van onze vijf nummers die dit jaar worden uitgebracht... Harvester is een lied over een middeleeuwse monarch... die uh, oorlog, hongersnood en pestilentie en dood verspreidt... en uiteindelijk het slachtoffer wordt van zijn eigen vier ruiters. Dat hoor je niet op het Eurovisie Songfestival. En voor ik alweer overga naar het laatste blokje... dit nieuwe zware metal uit eigen land... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week in de metalwereld? En dat hoor je zo dus van mij.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 Een afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag vond Pitfest Pit plaats in Emmen. Nog voor de eerste tonen van de editie van 2024 moesten klinken... liet de organisatie al weten dat er ook in 2025 een editie van het festival gaat plaatsvinden. Op 10, 11 en 12 juli wederom in Emmen. Een gelimiteerde hoeveelheid Extreme Early Bird tickets is tijdens het driedaagse evenement online verkrijgbaar. Op 6 september brengt Raining Phoenix Records de Judas Paradox van God the Throne uit. Het twaalfde album werd door Henry Settler opgenomen en gemixt in Woodland Park... en is gemasterd door Tony Lindgren in Fascination Street Studios. Het is de eerste langspeler met Frank Schilperhoort achter het drumstel als vast bandlid. De eerste single heet Red Kingdom en deze hoor je vanavond in het tweede uur voorbij komen. Jan Bos produceerde de video van het nummer dat over het Vaticaan gaat en de vele geheimen die daar gehouden worden. In september toert God Dethroned met Batushka en Ultima's door Europa. Graveland heeft bekendgemaakt dat de editie van 2025 op 30 en 31 mei zal plaatsvinden, natuurlijk in Hogeveen. De voorverkoop is inmiddels gestart via www.graveland streepje Een early bird ticket kost 89 euro. Tevens zijn de eerste vier namen al bekendgemaakt. Dit zijn Hell Butcher, Dead Congregation... Black Rainbows en Heretoire. Daar komen natuurlijk nog vele namen bij. De new wave of British heavy metal band Blitzkrieg... brengt in september een nieuw album uit. De opvolger van Judge Not uit 2018... krijgt Blitzkrieg mee als titel... en verschijnt op 6 september via Mighty Music Records. Een eerste voorproefje. The Spider is nu te beluisteren via de bekende streamingskanalen... En tot slot, Trash Metal Band Forbidden heeft in 2023 nog een comeback... die nog in 2023 een comeback aankondigde... heeft laten weten dat gitarist Steve Smith besloten heeft om de groep te verlaten. Smith zal zich voortaan op zijn andere project One Machine en andere dingen focussen. Daniel Mongrain van Voivod... Voor je voort zal Smith tijdens de komende Europese tournee vervangen. En dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week is er geen metal nieuws in verband met een bandinterview. Maar die week erna houd ik jullie uiteraard graag weer op de hoogte van het laatste nieuws. Uiteraard kun je ook op de Facebookpagina van Play It Loud... Het ZFM Zandvoort vervolgen om up-to-date te blijven van het laatste nieuws. En gauw door naar het allerlaatste blokje van dit eerste uur... ...die we traditioneel hard en stevig eindigen. Te beginnen met de melodieuze death metal band Cavis Rain uit Enschede. Dat is vernoemd naar een horde Oosterse krijgers... ...en de vreedheid van oldschool death metal bands zoals Dismember... combineert met melodieuze elementen... ...waardoor een individuele en moderne death metal stijl ontstaat... ...die gemaakt is om te bewegen en grooves om op te headbangen... De band releaseerde hun eerste EP, Yersinia *Pestis* in 2017... en bracht in de zomer van 2020 hun volledige debuut in Pending Death uit dat veel lovende kritieken kreeg. Op 14 juni releaseerde de band hun nieuwste single Echoes in the Void... wat wellicht een eerste voorproefje is van een nog aan te kondigen nieuw album. Het nummer staat vol krachtige riffs en intense stang... en neemt je mee op een muzikale reis. Je hoort hem vanavond natuurlijk ook bij Play It Loud Dutch Jury. Elke maandagavond, play it loud op ZFM Zandvoort. De Nederlandse black metal band Alburnum is een relatief nieuwe act uit de immer vruchtbare black metal scene van de stad Utrecht. En zoals in veel zeer lokale scenes zijn er bij veel bands veel van dezelfde muzikanten betrokken. Echt toegewijde figuren die hun omgeving naar grote hoogte stuwen. Eén van die unieke zielen is Robert van Rumund, De drijvende kracht in veel verschillende bands en projecten als onder meer Faceless Entity, Sears Fire, Wandelaars... En Hoewel niet al zijn vele bands even goed of zelfs heel duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, heeft Alburnham zeker een ander karakter dan de meeste andere bands van, van Romut. Maar het past wel behoorlijk in een voortdurende trend in de Nederlandse black metal scene. Als je hun debuutalbum Buitenlucht hebt beluisterd... weet je dat Alburnum hun black metal doordrengt met volkinstrumenten... en een eerbied heeft voor muzikale tradities die veel ouder zijn... dan de muzikale evoluties die de verschillende stijlfiguren van black metal voortbrachten. Zoals wij die hebben leren kennen. Ze doen het opnieuw op dit nieuwe album... maar hebben nog ambitieuzere en dynamischere arrangementen gecreëerd. Een progressie die nog steeds inspirerend en intens ontroerend is... Maar zelfs nog fascinerender. Dit heb je net kunnen ontdekken op de zojuist tot slot gedraaide nieuwe single... On the Bones of Pelgrims. hiervan afkomstig. In het volgende uur hoor je uiteraard nog meer nieuwe muziek. Voornamelijk in de maand juni gereleased van eigen bodem. uiteraard. Dus blijf luisteren. Tot zo in het tweede uur.